De blauwe zaden Matt Melden en zijn vriend Stevens proberen een geheim te ontsluieren dat ze op het spoor zijn gekomen door de ontdekking van een aantal mysterieuze blauwe zaden een Duits geleerde van Sommeren schijnt er meer van te weten, maar hij is in het gevecht om het bezit van de zaden uitgeschakeld. Terwijl de archeoloog professor Marcus probeert de zaden te laten ontkiemen, rusten Matt en Stevens een expeditie uit naar Brazilië. Daar horen ze van het bestaan van de blauwe ruïnes, maar wie zal hen en hun cameraman Frank Costa daarheen willen brengen? Fernandez, mag je je voorstellen? Dit is een Amerikaanse vinger van mij. Meneer Melden, Stevens How de heer Costa, van de televisie. Zeer verreerd. willen de heren een tochtje maken. Ja, over het stroomgebied van de Poerense Maakweg. Een eind uit de buurt. Kom, kom, Fernandez, dat wil nogal mee. Om precies ze zijn, we willen naar de blauwe ruïnes. Oh, nee. Denk dat maar niet. Daar begrijp ik niet om. Ze zeggen dat daar nooit iemand van terugkomt. En ik geloof verdomd dat ze gelijk hebben ook. Ook al ben je gelovig geworden, Fernandes. Uh, u weet best dat ik u graag wil helpen, meneer Pereira, maar dat gaat me te ver. Hoe lang is het geleden die jongens die daar foto's wilden maken? Verdwenen. Nooit nog iets van gehoord. Ja, dat verhaal dat we. we. Zeg, ik geloof dat jij het in je broek doet, hè? Zo'n tochje, dat zou toch voor een piloot, als jij een zacht eitje moeten zijn? Hè? Als piloot draai ik mijn hand er niet voor om. Denk dat maar niet. Maar, maar hoe zou je het moeten vinden... Een stroomverbreding zoeken vlak na de natte moeson. Man, alles is stroomverbreding op het ogenblik. Hoe weet jij dat de blauwe ruïnes aan een stroomverbreding liggen? Nou, ben je dat eens geweest soms? Daarom ja. Hij is er geweest, dat is precies de man die we moeten hebben. En toch denk ik er niet over. Fernandes, dat jij die wrakke kist na de oorlog gestolen hebt aan de legervoorraden is één ding. Maar ik weet ook waarom jij hier in dit gat zit en waarom je hier niet weggaat. Ik weet ook wie er belangstelling voor jou heeft om jou te vinden. Eén telefoontje en ze staan voor je deur om je te halen. Tenzij je precies doet wat de heren je vragen. Dat is chantage. Wat is een voorstel? Je kunt erop ingaan, gaan of niet? En als mijn kist nou eens kapot is? Jouw kist is heel en anders maak je hem heel, begrepen? Leven de CIA. Op die manier bereik je nog eens iets. Willen de heren maar meegaan? De Blauwe Zaden. Door Paul van Herk. Bewerking Tom van Beek. Wat denk jij met al die kisten te gaan doen, Frank? Ach, dat doet mee. Veel materiaal. Hoeveel kun jij eigenlijk werken van anders Zit die de kist voor jou? Net zoveel als de heren willen. Ah, wat schuil, dat vliegtuig ziet er nog veel erg uit dat Pereira gezegd heeft. Zo, en wat heeft hij dan wel gezegd? Dat het ding met touwtjes aan elkaar hing. Pereira, kom de pest krijgen. Is prima. Ah, kom, kom, kom, Fernandez, die popper, hè. Je krijgt oh, ja. een hele behoorlijke vergoeding van ons. Ja, ja, ja, om met jullie regelrecht naar de helft te vliegen. Ja, hoeveel bagage kunnen we meenemen? Ik heb toch al gezegd, zoveel als je maar wilt. Alleen, eh, ja, eh, hoe krijg je dit binnenland in, hè? Zijn er geen Indianerstam in de buurt waar wij draagers kunnen nee, krijgen, Nee, Nee, nee, waar wij naartoe gaan, daar is geen levende dus ziel in de verre omtrek te bekennen. Nou, ja, dan moeten we toch maar houden bij het hoog nodig, hè. Proviant. Nee. Kwaartenten, De En Hier, een hele tas vol. En Frank, heb je nou werkelijk al die spullen nodig? Oh, een uh, beetje reserve is nooit weg. Zo'n camera stonden je vingers vandaan in de oorwoud. Oh, prettig vooruitzicht. En uh, wapens? Nou, ik schiet beter met een camera dan met een pistool. Ja, neem dat toch maar één mee. Je weet nooit hoe het nog eens van pas komt. Uh, Fernandes, ja. jij een mooi plaatje voor een machinegeweer? machinegeweer? Zeg maar, ben je van plan er een jachtbombewerper van maken? Ik heb zitten te denken. Iedereen heeft het over mensen die naar de Blauwe Ruin gegaan zijn... ...en nooit meer zijn teruggekomen. Misschien is daar wel een hele logische verklaring voor je. Bijvoorbeeld? Dat ze daar gebleven zijn. Jullie zijn nog gekker dan ik al dacht. Nou, in ieder geval voel ik me veiliger met een behoorlijke bewapening. Nou, vanuit de weer. Ja. Zullen jullie ja. je zin? Ja. Zo, hebben we nog alles? Jij, Frank? Ja! Ik geloof het wel. Nou, ja, dan kunnen we gaan. Hoe eerder die krankzinnige tocht voorbij is, hoe liever het mis. Zo? Ja. Als dus de heren nou even willen helpen met duwen. Duwen, hè? Ja, duwen, wat wil je dan? Als ik hier de motor aanzet, dan blaas ik de hele tent omver. Nou, dat zal me toch gewoon Nou, Nou, vooruit dan, mij. Zo. Nee, nee, nee. Nee, Nog niet genoeg zo. Ja, rollen maar het water in, ja. Wil je vanaf het water opstijgen, ja, ja, natuurlijk wel anders, hè? ja zo. zo zo ja genoeg genoeg ja oké okay. oh, oh. Kom er maar in. Uh. zeggen ik heb nog wel de te voeten. leuk <laughs> ja. ja nou dan gaan we dan. dit is niet te geloven. Wat zeg je? Bravo, Fernandes, om zo'n ding in de lucht te houden. Ja, we zijn er bijna. Kijk, jullie maar eens naar beneden. Ieder die verbreding van de stroom. Ja? Ja, daar moet het zijn. Want ja. ja. het strand waar die oude het over had, is ja. niet veel meer over. En dan een mijl of drie binnenland in, hè? aan de rechterkant. Zou je het van bovenaf kunnen zien liggen? Ik weet niet, die ideaal heeft gezegd. De bouwsels komen niet boven de bomen uit. Maar dat wil toch niet zeggen dat ze overwoekerd zijn? Ja, hoe kan dat nou in vredesnaam? Jullie hebben gezegd dat die ruïnes zo'n 300 miljoen jaar oud moeten zijn. Ja, geologisch gezien. De aardkorst is hier ontstaan in het Precambrium. En sindsdien is er niet veel meer veranderd. Theoretisch is het dus mogelijk dat er overblijfselen uit die tijd te vinden Wat zijn. Wat op, we draaien hier om te landen. Kan je ze van bovenaf zien liggen? Waar? De ruïnes. Nee, geen sprake van. Jammer, zou een mooi plaatje geweest. zijn. vast. Nou, tot zover is het goed gegaan. Zie je dat pad, daar? Daar, Daar. Het is een drinkplaats voor dieren hier in het wild leven. Wat je maar een pad noemt. Dat pad loop je op. Ongeveer twee mijl kom je op een open plaats. Daar zie je aan de rechterkant een ander pad dat tussen de bomen doorkronkelt. Zeg, jij gaat toch zeker wel mee om ons de weg te wijzen? Waar? En mijn kist hier onbeheerd achter te laten, zeker. En waarom niet? Bang dat die gestolen wordt? Ja, jij bent er toch zo zeker van dat hier in de omtrek geen levende ziel te bekennen is? Bang, Fernandes. Ah, bang! Nou ja, ik voel me in de lucht een stuk gelukkiger dan in het oerwoud. Dat mogen jullie best weten, ja. De broken, pilot. vergeet niet dat jullie niet alleen een piloot, maar ook als gids hebben, Fernandes. Als jij je afspraken niet nakomt, krijg je van ons geen cent. Wat let me of ik gooi jullie eruit en ik vlieg weer naar huis terug. Ik zal jou zeggen wie je dat belet. Pereira. Nou, laten we dan maar eens gaan kijken. Zo mag ik het horen. Wat we ook vinden, het lijkt me het beste dat we hier weer terug zijn voor het donker. Dan kunnen we proberen hier te overnachten als dat nodig is. En dan hoeven we niet al te veel mee te slepen. Uh, hoe lang hebben we dan? Ongeveer acht uur. Dan moeten we opschieten. Zeg, dat pad. Een drinkplaats voor dieren, zei je toch? Ja, zie je toch. Afgebroken takken, onze aarde. Afgebroken takken. Sinds wanneer gebruiken dieren kapmessen om zich op te banen? Oh. Kapmessen? Hè? Ja. Kijk hier. Duidelijk takken die afgeslagen zijn in plaats van afgebroken. Zou je dan toch mensen geweest zijn? Als dat zo is, dan moet dit die lang geleden geweest zijn. Ik heb het je toch wel gezegd. Als jij dan toch maar met ons meegaat om onze weg te wijzen en voor alle zekerheid wapens bij de hand. Nou, ik voel me weer bijna een oorlogsfotograaf. Net als in die goede oude tijd. Van toch eens stappen. Stop! Voet afdrukken. Waarachtig. Prachtig! Niet doorweek de grond. mogen afgaan van anders dan moeten we nu zo wat zijn ja ja eh, niks verdachts gezien onderweg zelfs geen voetsporen ja, meer misschien toch alleen maar iemand die hier om de een of andere reden even land gegaan is eh, toch maar op onze hoede blijven ja, goed. zeg wat is het daar tussen die bomen vormen die er niet bij horen recht en van een afwijkende kleur ik zie het niet nee, kijk daar iets naar rechts ik geloof ja wat een goede ogen. Ja, kijk eens, mijn vak. Zou dat het zijn? Het moet wel haast. Wat zeg jij van anders? Ik weet het niet. Alles verandert zo snel in het oerwoud. Als je hier over 14 dagen komt, ziet alles weer anders uit. Ja, pas nu je met je neus bovenop staat. En je maar blauw en prachtig glad. Hoe is het mogelijk, hè? Dat dat steen zo lang zo onaangetast is. Het is uit. geen steen, Frank. Het is een soort kunststof die op een huh? onwaarschijnlijke manier tegen erosie bestand is. Daar, er zijn nog meer gebouwen. Ja, het moet hier een hele stad geweest zijn. Wat Kijk. een ontdekking, wat een ontdekking. Prachtige plaatje. De blauwe ruïnes. Dus die blauwe goden hebben echt bestaan. Ja, dat zullen we moeten afwachten. Misschien zijn die verhalen alleen maar verzinsels aan aanleiding van deze geheimzinnige gebouwen. Huh, die blauwe zaden dan? Nee, nee, er moet in ieder geval een kern van waarheid in zitten. Als we eerst maar eens een kijkje binnen konden nemen... Ben jij er ooit in van Fernandes? Ik wel, nee, zeg ik. zal wel uitkijken. Er zit trouwens niet eens een deur in. Had ik er nooit van gehoord. Wacht was. eens even, wacht eens even. Wat vertelde die allemaal ook alweer? Opzij zaten de deuren die vanzelf opengingen als iemand er wilde. Maar dat klinkt als een automatische deur. Zoiets als in een uh, supermarkt oh, of zo. Veel automatisch zal er niet meer aan zijn. Als we maar eerst vinden waar ze onder zit. Laten we zoeken langs de wand. Jullie links? Bij rechts? Het oh. uh, zal niet gemakkelijk zijn met die begroeiing. Ja, het is niet overal even slagen. Ga jij met mij, even, even alles? Het uh, be bevalt me niks hier. Uh, en dat jullie naar binnen willen, dat is een stapelkrank uh, Waarom? Omdat niemand hier ooit eerder naar binnen Eenmaal is Maar Eénmaal moet het toch eens gebeuren, vind je niet? Hebben jullie al iets gevonden? Niets. De wanden zijn volkomen glad en naadloos. Hier ook niks. Laten we toch teruggaan, zeggen. We hebben nog een flinke tocht voor de boeg. Voor het donker wordt... Niks door... teruggaan. Ja, maar... We zijn nu zo dicht bij ons om Hier! We hebben iets. Kom even, van bijna niet te zien, maar het is een naad. Onmiskenbaar. Ja, en de begroeiing is hier ook niet zo dicht als verderop langs de muur. Zou dat betekenen? Onmogelijk. Al die takken hè? en die lianen is een beetje weg. Geen spoor, geen spoor van een slot of zo. Ja, maar die naad loopt hier om. Het moet een deur zijn. Kijk maar. En jullie komen daar toch? Deuren hebben, hè, dat die je... vanzelf open gingen als iemand er door wilde. Ja, nu in ieder geval niet meer. Kijk uit! De deur! Oh, prachtig. Hé, nee, dit is te gek, zeg, we hekst. Mij zien jullie hier niemand. Hier, verdomme! Worden. Nou, jij ziet het. Hoe kan dat? Een Verborgen veer. Wie zal het zeggen. In ieder geval ligt de poort van de blauwe ruïne voor ons open. Als jullie erin willen, hè, dan ja, zeker willen wij erin. Hoe komt het zo licht daarbinnen? Misschien een gat in het dak waar het licht doorvalt. Nee, niks zo. Dit is veel te helder. Dat lijkt wel kunstlicht. Waar komt dat dan vandaan? Het zou hier elektrische stroom kunnen zijn. En, en toch is het kunstlicht. We zullen het wel merken als we helemaal binnen zijn. Kom mee. Ik kijk wel uit. Man, zoiets maak je eker in je leven mee. Nou, ga jij eerst? Goed, daar gaat hij. Ik geloof dat jij gelijk hebt, Frank. Het is elektrisch licht. Kom maar, kom nou. Niks aan de hand. Alles blauw. En doet dat prachtig op kleur. Ja, ik heb niks te eh. klagen over de belichting. <laughs> Zie je wel dat het allemaal nogal meevalt Fernandes. De deur! We zitten als later in de val! Misschien is de situatie minder hopeloos dan het eruit ziet. Als hier elektriciteit is... Misschien is dan ook wel een elektrische deur... die werkt met de foto-elektrische cel of iets dergelijks. Ik heb het jullie wel gezegd, ik heb het jullie wel gezegd. We komen hier nooit meer uit. We maar nou ik met je noem, kop, noem. ik ga het noem, proberen. We komen hier nooit meer uit, ik heb het gezegd tegen jullie. Je... zie je wel. Oh, gelukkig. Oh. Dat is niet. Ja, ja. En uh, gaat hij nou ook weer dicht? Ja. Ik zei al, het principe van de foto-elektrische cel... We weten nou in ieder geval dat we er weer uit kunnen als we dat willen. Laten we eerst maar eens verder gaan kijken. Het is maar een uh, korte, korte gang, hè. Daar is een trap naar beneden. Kom je, Fernandes. anders? Als je help me. Een roltrap. En nog wel één in beide richtingen. En hij werkt geruisloos. Dus inderdaad elektriciteit. Wat zei die verteller ook weer... Je hoefde er nooit te lopen. Ja, ja. Je ging vanzelf over de trappen en door de gangen. Ja, of die er zelf geweest was. Maar, als dat allemaal klopt, klopt misschien de rest van zijn verhaal ook. Met die merkwaardige geschiedenis over dat vliegen. Ruimtevaart in de prehistorie, weet je nog wel. Gaan we naar beneden? We zijn er nou toch zo ver. Laten we maar eens gaan kijken. Hebben jullie nou nog niet genoeg gezien? He? Waarom gaan we niet terug? Ja, dat is misschien nog niet zo onverstandig. Dan zijn we tenminste voor donker terug bij de rivier. Ah, ja. Frank is nou materiaal genoeg, daarmee zullen we toch wel een of andere instantie kunnen interesseren. We, we gaan... hebben nog steeds geen bewijs van het verband tussen de zaal en deze bouwstels. Ik stel voor dat we voordat we afnokken nog eens even naar beneden gaan kijken. Ja, vooruit dan maar, stapelhek. Een zaal. Enorm. En toch heeft het allemaal zeer menselijke proporties. Wat staat er in het midden, op die sokkel? Het lijkt wel zoiets als een landkaart. Zo'n kaart hebben we meer gezien, aan de binnenkant van de stenen. Ja, een kaart van zoals de wereld er 300 miljoen jaar geleden uitgezien moet hebben. En hier is ook tegelijkertijd een bewijs van het verband tussen die zaden en deze blauwe ruïnes. Kijk eens hier, die stipjes staan allemaal op wat nu het Noord-Amerikaanse continent is. Ja, en ze corresponderen met de vindplaatsen van de stenen. weer gezegd, van Sonderent zocht iets als de ideale raket-aandrijving. Als hij deze plaats gevonden heeft, en daar lijkt me weinig twijfel over... ...naar alles wat we gehoord hebben... ...en hij heeft ontdekt dat hij hier enorme hoeveelheden energie verstrukt ...dan weet ik wel waar hij achteraan zat. De bron van die energie. Precies. Zei jongens, jullie zoeken het wel uit, hè. Ik kijk nog even verder. We zien of ik nog een paar leuke opnames... Doe. Ja, ik ga je niet te ver uit de buurt, anders willen we je niet meer terug. Komt in orde. Hey, kijk nou, meneer. Een trottoir-roulant. Verbonden boven over niks Waar was ik, waar was ik? Oh ja, of hij heeft de bron van de energie gevonden of niet... ...maar in ieder geval wist hij hem niet te hanteren. En daarvoor had hij de blauwe goden nodig, en dus de blauwe zaden. De vindplaatsen staan hier allemaal op de kaart. 25 stuks. Nee, van Sommeren had maar 21 stenen. Er moeten dus een paar niet gevonden zijn. <laughs> maar goed dat hij, dat hij er niet meer is, hè. Anders zou hij verder gezocht hebben. Ja, hij heeft er dus 21 gevonden. Daar heeft hij natuurlijk al die jaren over gedaan. Ja, precies. Want op twintig vindplaatsen heeft hij wel de stenen gevonden, maar de zaden zijn verloren Alleen gegaan. op mijn land niet. Ja, want toen is het allemaal begonnen. Hij had eindelijk waar hij zo lang naar gezocht had. Mm -hmm. De blauwe zaden. Hij hoefde ze alleen nog maar uit te broeden of te laten ontkiemen, wat je wil. En hij is dichter bij de oplossing van het energieprobleem geweest. Ik moet er niet aan denken wat er dan met de wereld gebeurd zou zijn. Jongens, jongens, kom eens even kijken. Het is niet te geloven. Ja, je nou weer dat zeg jij. Gek jongen, helemaal te gek. Kom mee. Goed. Pas op, pas op de lopende band. Uh. Weer zo'n grote zaal. Ja. En wat staat daar in het midden? Onder dat ronde luik in de zoldering? Als ik het niet met mijn eigen ogen zou zien. <laughs> nou, dat moet jij weten, Melden. Een... Een ruimteschip!